Hallo allemaal en hartelijk welkom bij de tweede aflevering van de reputatiecoaching Podcast. Mijn naam is Eduard de Boer, ook wel bekend als de reputatiecoach, en ik ben de host voor vandaag. De vorige podcast was de eerste podcast waarin ik onder andere uitlegde wat een podcast is, wat je ermee kunt en hoe je ernaar kunt luisteren. Dus daar hoef ik verder niet meer op in te gaan, tenzij er nog vragen over komen. Ook voor deze podcast heb ik een aantal onderwerpen gepland waar ik iets over wil vertellen. Om te beginnen zal ik iets meer toelichten over mijn achtergrond en hoe ik ertoe ben gekomen om mij te gaan richten op reputatiecoaching. Vervolgens wil ik ook een en ander vertellen over reputatiecoaching, reputatiemanagement en het nut ervan. Ook ga ik in op de relatie tussen reputatiecoaching en zoekmachineoptimalisatie, ook wel SEO of SEO genaamd. SEO staat voor Search Engine Optimization. En zoals ik de vorige keer had beloofd, zou ik ook ingaan op RSS feeds... Wat zijn dat eigenlijk? Wat kun je ermee doen? En hoe kun je er je voordeel uithalen? Hoewel deze podcast niet over de persoon Eduard de Boer gaat... lijkt het me toch nuttig jullie iets te vertellen over mijn achtergrond... en hoe ik ertoe ben gekomen om mij te gaan richten op reputatiecoaching. Ik ben geboren in 1968 en ik kan terugkijken op een leuke, interessante, leerzame en vooral inspirerende jeugd. Inspirerend omdat ik door mijn opvoeding en mijn 4,5 jaar oudere broer... continu in zekere zin werd uitgedaagd nieuwe dingen te onderzoeken te doorgronden en te begrijpen. Zo had ik tijdens mijn schooltijd al een programma voor de meldkamer van de politie in Apeldoorn geschreven, dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week werd gebruikt. Nadat ik het atheneum in Apeldoorn had afgerond, ben ik via het Omwegen Informatica gaan studeren. En tijdens mijn eerste project als ZZP'er was ik in 1990 programmeur, ook wel software developer, voor HCS in Apeldoorn. In de periode 1992-1993 heb ik 17 maanden in Amerika gewerkt als programmeur voor software ten behoeve van callcenters. In de jaren daarna heb ik wereldwijd veel meer telecomprojecten gedaan, zelfs tot aan Maleisië toe. Van 1999 tot en met 2004 heb ik vrijwilligerswerk gedaan in de Bush in Kenia in het kader van community development en wildlife conservation. Ook toen al maakte ik in mijn vrije tijd websites voor bedrijven en organisaties. En gaandeweg leerde ik hoe ik de gemaakte websites hoger kon laten verschijnen in de zoekmachines voor de meest gebruikte zoektermen. Hierdoor nam de bekendheid en daarmee de reputatie van deze bedrijven toe, kregen ze meer klantvisie en dus draaiden ze meer omzet. Al vanaf mijn jeugd was ik een gepassioneerd hobbyfotograaf. En vanaf de eerste helft van dit millennium ging ik ook commercieel fotograferen. Eerst begon ik in Kenia en later richtte ik mij op de fotografie van een andere passie van me, de motorsport. De meer dan 130.000 foto's die ik door heel Europa heb gemaakt... vonden gretig aftrek zowel bij de motorrijders zelf... als bij bladen en tijdschriften. Veel motorrijders hebben hun bekendheid te danken... aan de door mij gemaakte spectaculaire actiefoto's... die nog steeds op mijn website staan. Later ben ik me naast mijn werkzaamheden in de ICT... gaan richten op bruidsreportages en bedrijfsreportages. Voor bedrijven maakte ik foto's van complexe projecten en installaties... en tevens van de medewerkers voor gebruik op visitekaartjes... LinkedIn profielen en wat iets meer zei. Vanaf 2010 ben ik een website gaan opzetten voor promotie van nieuws en bedrijven uit de trouwbranche. Deze website groeide uit tot een site die dagelijks door honderden mensen werd bezocht. Nu ik een aantal jaren verder ben, realiseer ik me dat er een rode draad door mijn leven loopt... die ik pas recentelijk ben gaan zien. Ach ja, het verstand komt met de jaren, zeg maar niet voor niets. Al vanaf mijn pre-adolescentie komen mensen geregeld bij mij met hun problemen, vragen en angsten... En ik pretendeer absoluut niet dat ik een psycholoog ben, noch dat ik alle wijsheid in pacht heb. Maar tot op heden heb ik elke keer die mensen op basis van mijn kennis, ervaring, inzichten en bovenal gezond verstand advies kunnen geven waar ze iets mee hebben kunnen doen. Die rode draad in mijn leven waar ik het zojuist over had, is het inzetten van mijn kennis, kunde en kunnen ten behoeve van mijn omgeving om deze te helpen met het verder ontwikkelen van zichzelf. En opeens vallen alle puzzelstukjes dus op hun plaats. Ik besloot een online reputatiecoach te worden. Hierin komt voor mij namelijk alles samen mijn algemene ontwikkeling, de kennis van en ervaring met ICT en internet, fotografie, kennis van zoekmachine optimalisatie, internetmarketing, gevoel voor commercie, inlevingsvermogen, enzovoorts enzovoorts. En zo kom ik dan op het fenomeen reputatiecoaching en reputatiemanagement. In de vorige podcast heb ik al vanaf Wikipedia geciteerd wat reputatie betekent. Kort gezegd is het de naam die een bedrijf of individu opbouwt op basis van ervaringen van de stakeholders, bijvoorbeeld klanten of patiënten. Zo was er vroeger alleen mond-tot-mond -mond reclame. Deze vorm van reclame is nog steeds een van de krachtigste en belangrijkste. En mond-tot-mond -mond reclame heeft ook nog beslist niet afgedaan als manier voor het opbouwen van een reputatie. Sterker nog, mond-tot-mond -mond reclame is nu in dit tijdperk van internet en de enorme groei van mobiele communicatie nog veel belangrijker en krachtiger geworden. Alleen is de wijze waarop deze reclame wordt verspreid veranderd. Die tussen aanlaagstekens reclame of mond-tot-mond -mond reclame loopt nu via Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, Foursquare, Yelp, Fora en duizenden review-sites. Potentiële klanten kunnen nu altijd en overal nalezen wat andere mensen vinden van een bepaald product, een bepaalde dienst of een specifieke dienstverlener. Op basis hiervan besluit men dan tot aankoop. Als gevolg van deze globalisering van mond-tot-mond -mond reclame... kan een reputatie dus binnen een mum van tijd worden opgebouwd, maar ook worden afgebroken. Naast dat ik bedrijven kan helpen met hun algemene online reputatie op internet te verbeteren... en beter te benutten voor het uitbreiden van hun business... ben ik ook gespecialiseerd in SEO, oftewel SEO in het algemeen en lokale SEO in het bijzonder. Doel van deze lokale zoekmachine-optimalisatie is het lokaal hoger laten scoren van bedrijven in de zoekmachines om deze zo te helpen de klantenkring te vergroten, samen met de omzet en dus de winst. Recentelijk heb ik de online vindbaarheid van een lokale tandarts hier in Apeldoorn verbeterd... en zijn we een online reputatieverbeteringstraject ingegaan. Het resultaat? Het patiëntenbestand van deze tandarts groeit per maand met meer dan 40 nieuwe patiënten... zonder dat hij gebruik hoeft te maken van andere vormen van marketing zoals Google AdWords. De spreker, enterbrainer, schrijver en mentalist Arend Landman uit Utrecht schrijft op zijn website www.contentmarketingspreker.nl, zelfs dat het aantal unieke bezoekers op zijn belangrijkste blog in korte tijd is verdubbeld naar ongeveer 2000. Deze verdubbeling is volgens hem te danken aan het feit dat ik hem heb geholpen met het inzetten van Google Plus Authorship op zijn websites. Daardoor verschijnde bij zijn artikelen ook zijn foto in de zoekresultaten. En hierdoor heeft hij het aantal bezoekers op zijn website dus in korte tijd verdubbeld zonder additionele vormen van marketing. En doordat mensen er meer op klikken... komen zijn pagina's automatisch ook weer hoger in de zoekmachines. Parallel hieraan ziet hij een toename in de sociale betrokkenheid... van zijn bezoekers op zijn Pinterest-pagina's. De reacties op zijn weblogs... en tevens een toename in het aantal boekingen. Arend Landman is zich gaan specialiseren in het spreken over contentmarketing. Hoe breng je de informatie, content, optimaal aan de man of vrouw? Dit sluit perfect aan bij mijn activiteit als reputatiecoach... Dus binnenkort heb ik dan ook een interview met hem hierover. En dan RSS feeds. In de vorige podcast vertelde ik al dat ik dagelijks honderden RSS feeds volg... om zo op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en nieuws op gebieden die mij interesseren. RSS staat voor Real Simple Syndication. Het is een techniek die bij blogs, fora of nieuwssites ervoor zorgt... dat mensen telkens automatisch op de hoogte worden gebracht van het laatste ofwel het meest recente nieuws... Je leest deze nieuwsstromen, ook wel RSS-fiets genaamd, met behulp van een zogenaamde RSS-reader. Hiervoor zijn er speciale programma's voor op je computer en smartphone, maar meestal gebruik ik simpelweg de dienst Google Reader van Google. Voor deze dienst heb je in ieder geval wel natuurlijk een Google-account nodig. Als je dan bent ingelogd, surf je simpelweg naar reader.google.com en vanaf daar wijst het zich eigenlijk vanzelf. Hiermee kan ik overal op de wereld en op elke computer de meest recente artikelen, nieuwsberichten en blogs lezen over de onderwerpen die mij aanspreken. Natuurlijk ben ik altijd op zoek naar meer nieuwsbronnen. Daarvoor zoek ik geregeld op internet naar nieuwe sites waar ik mij dan op de bijbehorende rss feed abonneer. In Google Reader kan ik met hoge snelheid de koppen van alle artikelen scannen, het zogenaamde koppensnellen. Als ik dan een artikelkop zie waarvan ik denk dat het interessant is, open ik het artikel. Ik open zo in no-time enkele tientallen artikelen die ik daarna ga lezen. Op die manier heb ik binnen een uur letterlijk honderden artikelkoppen gescand en die informatie eruit gepikt die voor mij interessant is. En dan voor mensen die veel onderweg zijn is er ook goed nieuws. Er zijn namelijk diverse apps waarmee je de nieuwsfiets waarop je in Google bent geabonneerd kunt lezen. Als je dan overdag een aantal artikelen hebt gelezen en je kijkt s'avonds nog even op je laptop of desktop naar het nieuws in de nieuwsreader in Google Nieuws dan zie je op dat moment alleen nog maar de nieuwe artikelen... die je dus nog niet hebt gelezen. Zo hoef je dus niet af te vragen of je het al eerder op de dag hebt gelezen. Hou de website www.reputatiecoaching.nl in de gaten... want binnenkort maak ik een filmpje over hoe ik werk met Google Reader. In een toekomstig artikel of een volgende podcast... zal ik ook eens uitweiden over hoe ik omga met al die artikelen... plaatjes, foto's en informatie die ik zie en lees. Ook over hoe ik dat alles verwerk en opsla en hoe ik een continue stroom van ideeën creëer... voor het schrijven van blogartikelen of voor topics van de podcast. Dan nu weer eventjes wat techniek voor de luisteraars onder ons... die reeds een WordPress-blog hebben. In de vorige podcast refereerde ik aan de geplande release-data... voor WordPress 3.5. Die stond op 5 december. Helaas, we hebben op Sinterklaasavond... geen update van WordPress mogen ontvangen. We moeten dus nog even wachten op de nieuwste versie van WordPress. Over nieuwe versies gesproken, ik krijg vaak de vraag... Moet ik meteen acuut mijn huidige versie van bijvoorbeeld WordPress bijwerken naar de allernieuwste versie zodra die is verschenen? Mijn advies is altijd om eventjes een paar dagen tot een week te wachten bij zogenaamde puntreleases. Een puntrelease is een release waarbij het getal achter de punt wordt verhoogd. De punt puntreleases bij nieuwe versie achter de tweede punt raad ik mensen wel altijd aan om al na één of twee dagen na het verschijnen te installeren of een WordPress blog bij te werken. Reden hiervoor is dat met die zogenaamde minor releases er vaak beveiligingslekken worden opgelost. En het is natuurlijk niet wenselijk je website lang bloot te stellen aan een algemeen op internet bekend beveiligingsrisico. Wellicht is het een overvloede, maar zorg er altijd voor dat je een backup maakt van zowel je website data als van je database voordat je een upgrade uitvoert. Er kan tenslotte altijd iets fout gaan bij een upgrade. En als er dan iets fout gaat, kun je in ieder geval de backup terugzetten. Ik zal ook een andere keer iets meer vertellen over het backuppen van een WordPress blog. Een laatste advies over het upgraden van je WordPress-blog. Zorg er wel altijd voor dat je bijblijft met de recente versie van de software. Zo voorkom je teleurstellingen, want je bent echt niet de eerste van wie het weblog wordt gehackt. Van het weekend zag ik toevallig nog op Facebook van vrienden dat hun WordPress-blog was gehackt, dus het kan ook jou overkomen. Mocht het je zijn ontgaan, de afgelopen week heb ik een zogenaamde screencast op de website gepost... waarin ik uitleg en laat zien hoe belangrijk het is om te zorgen dat je overal goed staat vermeld met je bedrijfsnaam, vestigingsadres, postcode, plaats en telefoonnummer. Een goede vermelding zorgt er namelijk voor dat je ook hoger kunt scoren in de zoekmachines. In toekomstige artikelen zal ik aan de hand van meer screencasts je leren waar je op moet letten en wat je moet doen om een betere online reputatie te op te bouwen. Nou, dit was het dan weer. Bedankt dat je ook deze keer weer hebt geluisterd. Hou de komende week een oogje op de site voor de nieuwe content of abonneer je op de RSS feed. Nu weet je tenslotte hoe het werkt. Voor nu wens ik je succes met het werk aan je reputatie, zodat je later je reputatie voor jou kunt laten werken.